De Naten met het NOS Journaal. Bij het schadeloket voor aardbevingen in Groningen zijn vanmorgen tientallen telefoontjes binnengekomen en 90 internetmeldingen. Vanmorgen vroeg was in Groningen opnieuw een aardbeving van 3,4. Er kwamen 12 meldingen binnen van mogelijk acuut onveilige situaties. De tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen moet die meldingen binnen 48 uur onderzoeken. In Groot-Brittannië doen de conservatieven een nieuwe poging om premier mee weg te krijgen vanwege haar Brexit-beleid. En dat zou zondag al moeten gebeuren, meldt de BBC. In december probeerden conservatieve parlementsleden ook al om mee aan de kant te schuiven. Volgens de regels moeten ze een jaar wachten tot een nieuwe poging. En daarom proberen ze nu achter de schermen de regels te veranderen. Het Britse staalconcern British Steel dreigt failliet te gaan. Het bedrijf met 5000 werknemers heeft grote financiële problemen. De Britse regering weigert bij te springen... met een noodlening van 30 miljoen pond. British Steel is de op één na grootste staalfabrikant... van het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf leidt onder het zwakke Britse pond... hoge energiekosten en de onzekerheid rond de brexit. Als British Steel omvalt... heeft dat ook grote gevolgen voor toeleveringsbedrijven. Daardoor zouden nog eens 20.000 banen op de tocht staan. Defensie wil van militairen af die lid zijn van omstreden motorclubs zoals Satudara of Hell's Angels. Van zeker vier militairen wordt de verklaring omtrent het gedrag ingetrokken. In praktijk betekent dat ontslag. De motorclubs worden vaak in verband gebracht met geweld en criminaliteit. Volgens Defensie past dat niet bij het werk van de militair. Het weer, zon en stapelwolken, en het wordt 14 graden vlak aan zee... tot 20 verder landinwaarts. Ook morgen en vrijdag is het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. Dit is het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In 10 jaar tijd met 26% afgenomen. Doe eens lief. Dankjewel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM! Los touw naar binnen, hijs de zeilen, en we zijn los. <laughs> goedemiddag, goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Ruud. Ja, dag, Bep. Hoe is het nou? Bij mij is het goed, jongen. Gefeliciteerd, ja, dank je. Ja. Ja, oh, een heugelijke dag vandaag Ja, maar we hebben geen taart gekregen uit Frankrijk Nee, nee. vreselijk, nou dat had ze we toch wel moeten doen ja ja ja. Ja, ja, ja, ja Ik zal het later, zal het later even bespreken ja. <laughs> Goed, we gaan beginnen dit is Stand voor Lunch, dames en heren, op deze woensdag. Het is 22 mei vandaag. Het is vandaag de geboortedag van een aantal zeer belangrijke muzikale mensen. Eén van de grootste Franse Chansonniers is vandaag geboren. Nou ja, op deze datum dan. Ja. Uh, 1924 of zo, geloof ik. Uh, ja, geloof het wel. 24 zou hij net zo oud zijn als mijn moeder, zeg. Als ze nog geleefd had. Uh, dus dan heb ik het over Charles Naveau natuurlijk. Die, uh, niet zo verjaardag is het vandaag. En uh, ook uh, een uh, verjaardag van een Zandvoortse dame. Nou ja, oorspronkelijk Haarlemse dame. Maar als je bekend in Zandvoort, Toch? Jawel. Jawel. Er staat in Wikipedia zelfs dat ze in Zandvoort geboren is. Oh. En dat is wel een foutje. Misschien moet ik dat eens herstellen. Als dat zijn. moet jij Als een zuster zijnde moet jij dat een keer herstellen. <laughs> ja. Want ze is in Haarlem geboren. Haarlem gewoon, geboren. Ja, gewoon jawel, geboren jawel. natuurlijk. Ken dat nog, dat vletje? Ja, hè. Ja. <laughs> Leuk hè, Ruud? Ja, ik ken dat nog, dat vlekje. Ja, ja, in dat vlekje waren we niet geboren, maar dat nee. hebben we wel het grootste deel van ons leven. Nee, ja, jullie, zaten toch, jullie kwamen toch oorspronkelijk uit, uit, uit uh, wat vroeger, dat Rozenpreeel, hoor. Wij zijn geboren in de Rozenpreeelstraat 22. Oh, zo, zo, ja, zo, ja, zo, ja. zo, zo. Het was toch nog een gezellig volksbuurtje. Ja, ja. ja nu is er niets meer van over, geloof ik. Hè? Nou, ik weet helemaal... niet, ik geloof dat het nu alweer een beetje de lift komt. Ah, Oké, okay. ja. ja. Nou, oké, okay, hartstikke gezellig. Ik hoop dat alles werkt, want ik heb even wat kunstgrepen moeten uithalen. Om uh, um, um, de volgende drie en één samen te stellen. Dus ik hoop, als er iets fout gaat, dan ligt het aan het systeem, niet aan mij. Want uh, soms heb ik van, nou ja, dat hij niet wil afspelen en zo. Ja. Nou, uh, maar we gaan, we dat gaan gewoon, het allemaal we gaan dat gewoon proberen. Dus als het af en toe een beetje hapert, dan. 3-in-1-in-1. Deze gaat er vast goed. De 3-in-1 is van Shirley. Mijn oren, om niet opnieuw jouw stem te horen. Ik wil niet weten waar je bent gebleven. Jij speelt al lang geen rol meer in mijn leven. Ik vul mijn dagen en zon. Van je hou. Geen foto meer van jou te vinden. Geen souvenir dat ons kan binden. I'm not afraid to zat even te glimmen hier, hoor. Hij nou, ja, zat even te glimmen. Even, ja, ja. Toch wel even trots, hoor, ja. Ja, je zat even te glimmen. Ja, ik zag het. Ja, ja, ja, ja. Dus als ze een feestje heeft, dan had ik er even gebeld. Ja, ja. Maar ze, heeft het, ze is niet thuis. Als oh, ze is niet thuis. Deze is thuis. Nou, dat is jammer. <laughs> nou ja, feestjes zijn ook leuk. Feestjes zijn heerlijk. Ze zijn ook leuk. Maar goed, Shirley Sweris is dus geboren in Haarlem. Wikipedia zegt zandvoort, maar daar klopt helemaal geen reet van. Uh, ze is geboren in Haarlem, maar dat wisten we al. Jij weet dat natuurlijk veel ja, beter. Waarom ja, zou ja. ik eigenlijk al die informatie... Nou ja, ja. waarom moet ik dat... Uh, ja, dat ja. kan ik best wel even vertellen. Ze is geboren in Haarlem uh, 22 mei 1946. Dus ik ga helemaal niet zeggen hoe oud ze vandaag geworden is. Nee. Zij, even, maar, maar, niet nou, wat, wat, wat had je nog meer daar staan wat ik aan kan vullen nou ik, ik weet dat ze op zeer jonge leeftijd al uh, pianist kreeg dat ja. ze, dat ze de, al als heel jong meisje uh, ik weet niet wat eruit staat zal ik eens even kijken wat er ja, staat maar Ja, ze nee, gaf nee, geloof ik, ik toen ze vier of vijf was want haar, mijn vader wilde dat ze klassiek pianiste werd ja. toen ze vier of vijf was gaf ze al een recital ja. het concertgebouw ja. maar dan werd ze toch al vrij snel ook ontdekt door de lichtere muziek en ja. bijvoorbeeld samen met Gode van Columbion nam ze toen al een singeltje op. Ja, dat was in 1958. Olé, wij dansen de mambo. Oh? Even kijken, haar muzikale looptijd begon in 1958... toen ze haar eerste single uitbracht. Maar ondanks dit uh, ben jij mijn lieve schat. Ja. Haar platenmaatschappij bombardeerde haar... tot de Nederlandse Connie Frobus. Ja, dat was toen ze een jaar of 14 was. Ja. Daar hebben we nog een geestige foto van. Ja. En uh, ja... Nou, ik ik heb een, ben levenslang natuurlijk getuige van geweest. Ja. Een vrouw met ongelooflijk veel mogelijkheden. En daardoor ook door ongelooflijk veel mensen in richtingen uitgestuurd. Ze ja. heeft, um, ja, heeft een scala aan stijlen. En, uh, wat we hoorden heel leven is van haar enige Nederlandse LP. Ja. Die is, dacht ik, in '86 of zo uitgebracht. Ze heeft een Engelstalig LP. Um, op platengebied is het nooit zo spectaculair geweest. Maar toen ze terugkwam uit Amerika... En dat was in 1976. Toen is zij plotseling... want je moet geloof ik vaak een omweg maken in dit land. Plotseling ja. herkend, erkend en met iets Me heeft ze ook nog een Edison gekregen. Dat was een, dat was een leuke tijd voor de terug uit Amerika... waar ze acht jaar heeft gewoond. Ja. En ze woont nu al sedert 2006 in Frankrijk... en daarvoor al lang in Spanje. En is lekker met pensioen ze nog wel eens wat eigenlijk? Nee. Nou ja, alleen voor zichzelf. Ja, ja. En uh, op groot verzoek van vrienden. Ja. En uh, nou ja, even heel privé. Mijn drumstel staat daar ook. En we doen samen wel eens wat. Ja, ja. <laughs> maar zelf. niet meer op podia zoals, uh, nee, nee, nee. zoals gewend is. Zou nog makkelijk kunnen hoor, want ze zingt nog onveranderd. En uh, ja. Ja, ik zelf heb natuurlijk fantastische herinneringen aan uh, deze dame, dames en heren. Uh, uit de tijd uh, van de Soulful Blues Quality, natuurlijk. Toen wij uh, bij grote festivals in Haarlem uh, met haar samenspeelden. Ja, ja. En uh, in de Kennemer Sporthal toen nog, weet je dat nog? Dat waren wilde tijden. Dat ja, waren woeste ja, ja. tijden. De nou, Kennemer Sporthal was mijn, uh, mijn première bij Soulful Ik was 19. Ja, jong meisje, mooie was, lange haren. Was enig, ja. Och, wat was dat? Shirley en Deen samen. Ja. ja. Geweldig. Dat waren nog eens tijden. En uh, ik heb me, herinner mij ook nog een optreden bij een, op een meubelboulevard in Rotterdam <laughs> of zo. Waarschijnlijk, was dat met jou? En met, en, ik, of was dat u, met Charles? Nee, nee dat was met Hein en Charles. Dat wij hebben geleid. Ja, ja, dat, ja, ja, ja. Ik, ik was daar niet bij. Ik, nee, ik nee. heb wel in het trio met haar gezeten, maar. Ja uiteindelijk. Uh, ja, dat klopt, dat was toen met, ik was met Cheryl en Heijn dat wij toen in Rotterdam uh, met haar, goed, nou, uh, fantastisch, Shirley van Harte gefeliciteerd. ze hoort het helaas niet, maar uh, wel gemeend, en uh, ik uh, vond het prachtig, oh ja, ik ga je nog even vertellen dat wij draaiden, Making Love is Good for You, dat was het eerste nummer. Uh, en het tweede nummer, dat was heel even. Gelukkig zonder Joling. Want die, dat is echt vreselijk dat die man <lacht> dat nummer verpest heeft. Gelukkig dus zonder Joling, maar de echte versie. En uh, daarna het prachtige It's Me. Waar je, wij zeiden dat ze een En het merkwaardig is dat geen van die drie nummers te vinden zijn op de streaming audio. Dus die kun je niet in Spotify vinden. Helaas, helaas. Gelukkig wel op YouTube. En ja, als je dan een ander programma hebt... maak je er even een pittietje van... en dan kan je ze gewoon toch wel draaien. Daar gaat het dus om. Goed, een andere grootheid die vandaag uh, zijn geboortedag is. En daar gaan we twee nummers van beluisteren. Want dat is toch wel heel belangrijk. Een van de grootste Franse chansoniers aller tijden... mag je gerust wel uh, zeggen. Beetje je ontdekt in de tijd van Edith Piaf? Die heeft hem ook begeleid en zo. in alles. Artiest... In het licht en heb ik het truc over Charles Asnavour. La Bohème. Zo so. mooi oh, dit. Nou. Je vous parle d'un temps <tied> que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Mon maat en ce temps-là Accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni qui nous servait de nid Ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est connus Moi qui criais famine Et toi qui posais nu La bohème La bohème Ça voulait dire On est heureux Café voisin, nous étions Quelques-uns qui attendions la gloire Et bien Que miséreux Avec le ventre creux Nous ne cessions d'y croire Et quand quelques bistrots Contre un bon repas chaud Nous prenaient une toile Nous récitions des vers Groupés autour du poêle En oubliant l'hiver Ça voulait dire Tu es jolie La bohème La bohème Et nous avions Tous du génie Souvent il m'arrivait Devant mon chevalet Passer des nuits blanches Retouchant le dessin De la ligne d'un. Du galbe d'une ange, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie? La brème la brème ça voulait dire.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 Pleine de grâce Dont la statue est sur la place Bien sûr vous lui tendez les bras En lui chantant Ave Maria Les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil Elle va mourir, là, maman Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille Tandis que Santa se pêle-mêle sur les bancs foulards et chapeaux C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveiller, elle va mourir. De... een un après une bonne journée pour qu'il Fantastische zanger is er toch, die man? En uh, ik, ik ben niet zo voor de Franse muziek uh, persoonlijk, maar er zijn er eigenlijk altijd twee die ik altijd fantastisch gevonden Dat was Salvatore Adamo en Charles Aznavour. Wat een geweldige stem heeft deze meneer. Toch, um, uh, Charles Aznavour, ja, dan moet ik even terug scrollen. Want hij heeft eigenlijk een hele moeilijke naam, hè? Weet je dat? Hele ingewikkelde ja, naam. Hij jawel. heeft Shanur Varinak Aznavourian, zo heet hij officieel. Sorry. Ja, uh, of ik het goed uitspreek, weet ik niet. Maar het staat er ook in Armeense letters achter. Het is dus een Armeen. Ja. En hij is geboren op 22 mei 1924. Hij zou dus inderdaad. Dag net zo oud als mijn moeder geworden zijn, jee. Ja. Maar ja, mijn moeder heeft het helemaal niet gehaald. Um, achten, uh, nee, 9, uh, zeg ik nou? Uh, 95 dus zeker. Ja, 95. Ja. Maar goed, onlangs is hij natuurlijk overleden, dat, uh, dat weet u allemaal. Dat was in 2018, op uh, 1 oktober 2018. En uh, nou ja, hij is uh, natuurlijk, uh, vooral uh, heeft hij meer dan 100 albums gemaakt. Hij heeft geloof ik zo'n 180 miljoen platen verkocht. Uh, was beroemd over de hele wereld. Trad op over de hele wereld. Zelfs in Carnegie Hall. En uh, het leuke... Het... het uh, hij, hij acteerde al, al vanaf zijn negen jaar, jaar, omdat zijn ouders allebei ook artistieke mensen waren. Um, en al vroeg, um, dat zei ik al, um, al vroeg werd hij dus geïntroduceerd in het theater. Op negenjarige leeftijd begon Charles Astre voor met acteren en dansen. En in de jaren veertig vormde hij samen met, uh, met Pierre Roche een muzikaal duo. En spoedig koos hij de podiumnaam. Asnavour As is uh, een van de bekendste Franse zangers en um, ja, hij werd eigenlijk pas uh, bekend of uit zijn grote doorbraak kwam eigenlijk toen de zangeres Edith Piaf hem hoorde zingen en hem op tournee meenam door Frankrijk en de Verenigde Staten en daarna ging de reis naar Quebec waar het grote succes hem wachtte. Veertig weken lang mocht hij in enkele clubs spelen... met elf shows per week. In 1953 brak, eh, brak Cheryl beïnvloed door Piaf... met eh, Roche en ging dus solo verder. Nou, u hoorde twee prachtige nummers van hem. De, de eerste, dat was La Bohème, prachtig liedje. En de tweede, wat wij ook kennen natuurlijk van Cory Brokken, La Mama. Maar dit was de echte versie. Goed, Cheryl was de... Oeh, oh, oh, het is al veel te laat, ik moet... Ik zie wel, ik... Schandalig Jans, het is al Vijf minuten over tijd. Wij zitten maar verjaardag te vieren. Wij zitten maar verjaardag te vieren, hm. we vergeten het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Maar ja, nieuws is over vijf minuten nog nieuws meer er dingen gisteren zijn gebeurd zoals een motorrijder is gistermiddag, dinsdagmiddag, gewond geraakt na een aanrijding met een auto in Zandvoort. Het incident vond plaats op de Kostverlorenstraat waar de motor wordt aangereden door een afslaande auto. De automobilist wilde afslaan in de richting van de jonkheer Quarles van Uffortlaan. Hulpdiensten ontfermden zich over het slachtoffer en vervolgens is deze met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De verkeersongevallendienst van de politie gaat nader onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval. En de Kostverlorenstraat was afgesloten voor veel verkeer. In zaken de verkiezingen van morgen, de Europese verkiezingen. Twee Zandvoortse inwoners staan op de groslijst van hun partij voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat zijn René Bos, hij is 14e bij de VVV. PVD, en Marco Deen op plek 6 bij de PVV. Dus dat voor de verkiezingen van morgen. Na de bekendmaking over de Formule 1-race op het Zandvoortse-circuit... door Liberty Media-baas Chase Carey... is grote vraag naar verblijfsruimte... tijdens het Grand Prix-weekend in de badplaats mei 2020. Dat leidt op verschillende vlakken al tot bijzondere tafreelen. De huurprijzen van accommodaties nabij het circuit schieten omhoog... en volgens een laatste bericht sluit het vakantiepark van Centerparks... tijdelijk zelfs de reserveringsmogelijkheid voor die periode. Toch gaan er ook nog geruchten dat er nog wel accommodaties in de periode mei 2020 te huur zijn. Zijn... Ik heb gehoord dat jij een flat gaat verhuren voor, uh, voor <laughs> 900 euro nou, per nacht. Je toch? gaat er toch werkelijk over denken? Ja, ik zou het doen. En dan zelf eventjes het dorp uitgaan. Gewoon even naar ergens anders heen. <laughs> Kom je maar met mij logeren en dan uh, verhuur jij een flat nou, gewoon voor 900 euro per nacht. Heel goed voorstel. Ja, toch? <laughs> We blijven eventjes rond het circuit, maar dat is dan vanmorgen. Vanmorgen heeft het top Dutch Solar Racing Team haar auto gepresenteerd op het circuit. Tevens heeft een rijder zich gekwalificeerd om de auto te besturen... tijdens de Solar Race in Bridgeton World Solar Challenge. En deze challenge racing studententeams uh, met eigen gebouwde zonneauto's... gaan 3.022 kilometer rijden door Australië. Dus dat was vanmorgen op het circuit van Zandvoort. Tot zover wat plaatselijk nieuws van uh, vandaag. ZFM Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het begon vandaag licht bewolkt, maar geleidelijk ging de zon steeds meer schijnen... en zeker vanmiddag blijft het vrij zonnig. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten. De temperatuur stijgt na 15 graden aan zee... Naar 18 in de oosten van de regio. Vanavond en de komende nacht hebben we een mix van wolken en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar 9 graden. Morgen zijn er perioden met zon en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. En het wordt dan 18 graden aan zee en 20 wat verder landinwaarts in de regio. Na morgen is het vrijdag droog... met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur stijgt dan naar 17 tot 19 graden. En in het weekend neemt de buienkans weer toe. Maar zaterdag is het weer wat fris... met maximaal 15 tot 16 graden Zondag is het. Met 16 tot 19 graden weer iets minder koud. En temperaturen binnen, boven de 20 graden... hoeven we in deze mei maand niet meer te verwachten... volgens onze weerman Rico Schreuder. Baby, let me tell you something Girl, for every tear the world makes you cry Hold on to me, I am always on your side Uh, ja, Prachtig lied. Ja. ja ook van het Eurovisie Eurovisi Songfestival. En, uh, ik, uh, ik voelde me eenmaal met de vakjury verbonden. Want ik vond dit een prachtig nummer. Oh. Ik vind dat wij absoluut terecht hebben gewonnen. Arcade was werkelijk het mooiste. Ja. Maar ik vond dit ook een, een erg mooi dit. nummer. Echt nog, echt nog ouderwets in de sfeer van ja. een lied. Dit ja. was uh, een moeilijke naam. Tamara Todevska. Ja. En zij zong voor uh, Noord-Macedonië. Oh ja, ja, die heeft ook een hele tijd... Ja. Uh... hele tijd tijdens, tijdens de, de, de, de jurering van de vakjury. Ja. deed ze nog mee. Later is ja. ze weggestemd. Ja, helemaal door <laughs> het Het is volk. natuurlijk een heel ander feestje, maar uiteindelijk was het ook volkomen terecht dat onze arcade won dit jaar. Tuurlijk. Ja, ja, ja. Tuurlijk was dat terecht. Maar dit, hier gingen we het nog even recht bij zitten. Oké. Okay. Nou, <lacht> hartstikke mooi. Goed. Um, ja, Het Songfestival uh, is weer achter de rug. We moeten weer een jaar wachten. En ik heb gehoord dat uh, de, de krocht in Zandvoort zich ook kandidaat gesteld heeft. Dus um, om het te organiseren volgend jaar... <lacht> Ja, ik zag dat op Facebook voorbij komen. Ik vond het zo mooi. Ja, al die grote steden, nee, het komt gewoon naar de Krocht en zijn antwoord. Ik vind dat wel. Ik vind ja. het wel humor. Het zou nog een stunt zijn als het gebeurt ook. Maar ja, dan kwam maar 200 man in het zaaltje. Dus dan gaat het, gaat het niet worden. Nou, wel, wel beter voor de kosten. Dat wel, ja. Artiest in het licht. Mary Black. Is ook zo'n mooi liedje. En hey, namelijk No Frontiers. ervoor leven een hunger for joy zo zie je dat ook uh, internet uh, er wel eens even na naast kan zitten. Uh, want uh, nu is er dus bij mij een uh, grote uh, misverstand. Want ja, als je zit te kijken op de datum 22 mei onder geboren, dan kom je haar tegen. En dan ga je naar de informatie kijken... Uh, en uh, over hoe wie ze dan is en, uh, en zo. En dan blijkt ze niet eens op 22 mei geboren te zijn... maar op 23 mei. Nou, dus eigenlijk is ze voor, uh, voor Roy morgen. Maar ja, heb ik hem nu het gras voor zijn voeten weggemaakt... Wat vreselijk, toch? Ze, begon, ze is geboren in Dublin. En nou ja, ik weet niet welke de juiste datum is. Er zijn weer meer van die figuren waar men erover twijfelt. George Harrison bijvoorbeeld. Die werd om even voor twaalf geboren en um, <laughs> toen werd ze vermoord inderdaad maar ook een dag later gezet nou ja, dat is ook zoiets uh, maar goed, laten we hiervan uitgaan Dublin 23 mei 1955 en dat is een Ierse zangeres en uh, daar bent u dan ook weer van op de hoogte goed, en het liedje dat heette No Frontiers, er zijn meer prachtige uitvoeringen van, het is toch nog een vreselijk mooi liedje um, <coughs> ik geloof zelfs van, van uh, The Coors of van Iva Kessel die ik weet niet meer precies, maar in ieder geval Ach, dat doet het er ook toe. Het is een mooi liedje. Het is no een mooi liedje, ja, Van Mary Black. Ja, nou, dan gaan we nu naar wat nieuws. Even gewoon wat nieuws. Even, als het komt, tenminste, hallo, komt het nog? Komt een, ja, het komt. Hehehe. Ik denk, ja, je bent altijd weer bang dat het misschien niet komt. Dit is Keen. En dat stond in de release radar. Dus het zal wel weer nieuw zijn. Hallo! Somewhere only we know <laughs> keep I walked across an empty land I knew the pathway like the back of my hand I felt to rely on So tell me why You're gonna let me De King fans zullen nu gelachen hebben van Janssen. je weet er niks van. Het was helemaal geen nieuw nummer. Maar het was wel een nieuwe versie. Dat wel. Het kwam uit de zogenaamde Spirit Music uh, Session of zoiets. Uh, de series, moet ik zeggen. De Spirit Music Series. Wat het is, weet ik niet. Maar in ieder geval, het was Keen. En het was een wat uitgeklede versie van uh, de plaat die we kennen. Want hun platen klinken natuurlijk allemaal wat bombastischer. En het was gewoon uh, ontdaan van al die bombastiek, zal ik maar zeggen. En. Uh, Klonk het ook wel weer lekker. Oké, okay. uh, Somewhere uh, We Know, dat was de titel van King. Jawel. Goed, uh, ik heb nog iets nieuws. Al tenminste, uh, ja, dan gaan we maar vooruit dat het nieuw is. ...zult hem ongetwijfeld afzitten vragen wie dit nou weer is. Nou, eigenlijk uh, zou je hem wel kunnen kennen. Niet als uh, soloartiest, maar vooral omdat hij regelmatig... Uh, ...omdat hij uh, regelmatig toert met Brian May en Roger Taylor van Queen. Ja. En dus Adam Lambert. Ja, zo heet hij. Hij heeft uh, natuurlijk ook nog solo-carrière. Hij is ooit nog uh, meegedaan aan American Idols of zo, met die tweede dus Hij won het niet... Maar uh, in ieder geval, ja, hij toert regelmatig met Queen uh, langs uh, de festivals. En grote uh, zalen en dat soort dingen. En uh, ja, dit was een, uh, een eigen plaatje van hem, van Adam Lambert. Jawel. En wij gaan uh, u zo langzamerhand meenemen naar het internationaal van 1 uur. En heb jij eruit noot wie dit zijn. Nee, nee, dat raad je niet, dat raad je niet. Dan geef ik het door. geef je tegelijk al op. Ga niet door voor de koekjes. Luister, luister, luister. Je zou het hem niet verwachten. Maar dat is Paul McCartney, die een uh, liedje van zijn vader speelt. Walking in the Park with Eloise. Ja, leuk hè. Dat stond op een LP van Wings. nog gezellig. Tot aan het nieuws. Tot zo.